Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het amputeren van één of beide borsten bij vrouwen met borstkanker is vaak onnodig. Op lange termijn geeft een borstbesparende operatie net zoveel kans op overleven. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Kankerinstituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Volgens het NKI-AVL is het niet zo dat vrouwen die in het verleden een amputatie hebben ondergaan beter voor een borstbesparende operatie hadden kunnen kiezen. Het gaat om vrouwen die een keuze hebben en die kiezen nu vaak uit veiligheid voor een amputatie zegt het instituut. Het Rode Kruis gaat in Syrië voedsel en medicijnen brengen naar de zwaar getroffen wijk Baba Amr in Homs. Het regime gaf daarvoor gisteravond toestemming nadat de gewapende rebellen zich uit de wijk hadden teruggetrokken. Het Rode Kruis wil er ook gewonden afvoeren. Om Baba Amr is wekenlang zwaar gevochten. De wijk werd gebombardeerd door het regeringsleger. De regeringstroepen namen er gisteravond de controle over. Uitzendconcern USG People, het moederbedrijf van onder meer de uitzendbureau Start en Uniek, heeft minder omzet geboekt. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de omzet tot ruim 795 miljoen euro, 5% minder dan dezelfde periode in 2010. USG People is in 10 Europese landen actief. De omzet van het concern daalde het meest in Nederland. USG People verwacht dat de vraag naar uitzendkrachten voorlopig niet zal toenemen. Nederlanders zaten vorig jaar gemiddeld 23 minuten zonder stroom. In 2010 was dat nog 34 minuten. Dat heeft Netbeheerder Nederland bekendgemaakt. In ruim een kwart van de gevallen werd de storing veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Volgens Netbeheer Nederland staat Nederland met stip op 1. In alle andere Europese landen zaten mensen gemiddeld langer zonder stroom. In Duitsland was dat bijvoorbeeld 40 minuten. In Frankrijk staat het gemiddeld op 70 minuten en in Engeland zelfs op anderhalf uur. Het weer, vanochtend bewolkt met nevel en plaatselijk mist. Vanmiddag op een paar plaatsen zon. Het wordt 9 graden op de wallen tot 14 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zandvoort Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB In de Randstad staan er files op de A4 Den Haag richting Amsterdam Tussen Leidschendam en Dorp Vijf kilometer heeft te maken met werkzaamheden Vanaf Leidschendam is de linkerrijstrook dicht op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen de knopende Ouderen en Lunette 10 kilometer heeft te maken met de aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knopende Rijnsweert staat 4 kilometer. Tussen de knopende Lunette en Rijnsweert zijn twee rijschokken dicht. Op de A13 Rotterdam Den Haag in beide richtingen bij Delft 4 kilometer. In beide richtingen is ook de linker rijschok dicht. Ze proberen daar een zwaan te vangen.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 is een nummer van Billy Kyle's Big Eight. Het nummer heet Date for Eight. Het komt van een album uh, opgenomen uit de collectie van de Hot Records Society uit 1946. Ja, ik heb nog... <coughs> Sorry. Ik heb een nummer van uh, Dave Brubeck bij me. Met uh, uh, Katie Walt. Blijkbaar een nummer waar je wel op kan dansen in tegenstelling tot al zijn andere <coughs> nummers. Um, Katie Walt. Wellington met Take the A Train. We gaan verder met Joe Henderson. Joe Henderson, um, relatief uh, onbekend in zijn beginjaren, later heeft hij veel bekendheid uh, uh, it, uh, gekregen. En een van zijn albums die een ommekeer he hebben betekend, is het album The Big Band. Van dat album gaan wij draaien: het derde nummer, Isotope.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 Sometimes I go to Coney Island Oh, the beach is divine And I love the Yankee. Jeter's just fine I follow Rogers and heart She sings every line That's, That's why, why the lady is, is a champ I love a prize fight That isn't a fake no.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 Joe Henderson's Big Band zijn we verder gegaan met de nummer van Tony Bennett en Lady Gaga. En, en, zeg maar, twee weken geleden zat ik in de auto en luisterde ik naar Aero Jazz en toen zag ik op de display dit nummer uh, staan en mijn verbazing werd natuurlijk gewekt Lady Gaga. Ik dacht, hoe kan het nou jazz te zijn? Ik heb het nagezocht. Een jaar hoor. Tony Bennett heeft afgelopen jaar een uh, cd opgenomen op 85-jarige leeftijd. 60 jaar in het vak. En heeft daar duetten gemaakt met alle pop, grote popartiesten van het moment. En een van deze nummers is met Lady Gaga. Ja, Brut. <laughs> Brut is dus een nieuwe jazzband. Brutmusic.com um, Brut is een uh, formatie van een aantal uh, jonge heren een viertal jonge heren uh, alle nog onder de 25 um, ze hebben 10 februari hun debuutalbum uitgebracht wat te koop is bij bol.com en iTunes uh, 11 maart zullen ze in de stichting de Haarlemse Jazz Club uh, staan in Haarlem um, ja, we gaan naar een nummer luisteren wat is opgenomen in, in Haarlem in de soep de soepmarkt um, we gaan luisteren La la la la la la la la la. Do your little part, la la la Oh, can anybody keep from dancing when songs they play? Be gay. I claim the way to loosen up your feelings is sing and shout Van de cd van de crooners. Mario Lanza met... Uh, funiculi. Funichula. Het wordt een beetje een... Um, een ja, merkwaardig uur. Want er is zoveel moois te vinden. Het volgende nummer wat, uh, wat ik heb uitgekozen... is van Louis Jordan. Het nummer heet Caldonia. Is misschien bekend. Uh, Louis Jordan is een... Um, is een Amerikaanse artiest die heel veel in uh, geëxperimenteerd heeft en die als grondlegger wordt gezien eigenlijk van, van R&B, blues, maar ook rock and roll. Veel van de toekomstige rock and roll-artiesten hebben eigenlijk uh, inspiratie van zijn uh, ja, repertoire gehaald. Louis Jordan met Caldonia. No kidding. That's what she said. She said, "Son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her." But Mama didn't know what Caldonia was putting down. So I'm going down to Caldonia's house and ask her just one more time, Caldonia, Caldonia, what make your big head so hot? Het was een nummer van een cd, wederom van Lee Morgan, van een van zijn allereerste cd's, Volume 2. Het nummer wat jullie hoorden was Latin Hangover, geschreven onder andere door Benny Colson. Um, op dit nummer naast Lee Morgan ook Kenny Rogers op sax, Hank Mobley op tennoorzak, Horace Silver op piano, Paul Chambers op bas en Charlie Pership op drums. Het volgende nummer wat we gaan doen is van uh, Abby Lincoln samen met Stankets. Uh, de cd heet You Gotta Be The Band. Het is een van de laatste cd's opgenomen door Stankets. Het nummer wat we gaan draaien is Beurt way Uh, wederom van Brut. Ik heb hier al eerder uh, iets van gehoord, wat zij live speelden op de uh, supermarkt in Haarlem. Uh, nu gaan wij luisteren naar een nummer uh, Surf, dat is hun debuutalbum eigenlijk, of een debu debuutnummer, wat ze uh, ook, bij de, ook bij de Wereld Red door al hebben gespeeld. Dus we gaan luisteren naar Brut met Surf. MUZIEK Dizzy Gillespie met Blue and Boogie um, Ja, het zit er alweer bijna op, lieve luisteraars um, We hebben nog slechts tijd voor één nummer Wel wil ik nog heel eventjes uh, inhaken op wat er vanmiddag allemaal in het wapen van Zandvoort gaat gebeuren Om vier uur speelt uh, Adam Spoor met zijn Spoor 5 uh, zijn uh, nummers daar En u bent van harte welkom uh, wij gaan verder met het laatste, het laatste nummer alweer. Uh, de inmiddels wijlen Amy Winehouse met Moody's Mood. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul. Snap my control. Such a fine... Any little thing you want to anything, baby, just let me get next to you. So am I guessing or do I really see heaven in your eyes? Right as dark.